8 uur, Marielle Hageman met het NOS Journaal. Premier Rutte en minister Ascher overleggen sinds 6 uur vanavond op een school in Den Haag over het sociaal akkoord dat de werkgevers en de vakbonden hebben bereikt. Voorzitter Heert van de vakcentrale FNV verwacht eruit te komen met het kabinet. Werkgeversvoorman Wientjes zegt blij te zijn met het akkoord en de samenwerking met de werknemersorganisaties. Premier Rutte zei bij aankomst dat een sociaal akkoord van grote waarde is. Hij en minister Asscher toonden zich optimistisch. Ze wilden nog geen inhoudelijk commentaar geven op de voorstellen van de sociale partners. De redding van Cyprus kostte inwoners veel meer dan verwacht. Uit uitgelekte stukken blijkt dat de redding zo'n 6 miljard meer gaat kosten. Eerst ging het om een bedrag van 7 miljard euro, maar nu is dat opgelopen tot 13 miljard. Vooral spaarders met meer dan 100.000 euro bij de twee grootste banken draaien op voor het extra bedrag. Ook moet een deel van de goudreserves worden verkocht. De voorstellen komen morgen in Dublin aan de orde bij het overleg van de Europese ministers van Financiën. De kunsthal in Rotterdam is vanaf juni vijf maanden dicht voor een grondige verbouwing. De operatie kost zo'n vijf miljoen euro. Het gebouw is een ontwerp van Rem Koolhaas. Het wordt van binnen zo aangepast dat er minder energie wordt verbruikt. Als de werkzaamheden achter de rug zijn, voldoet het gebouw ook aan de laatste eisen op het gebied van veiligheid. In oktober vorig jaar werd de kunsthal beroofd. Dieven namen zeven schilderijen mee, onder meer van Picasso, Monet en Matisse. De daders sloegen binnen een paar minuten hun slag. Een meisje van negen is in Krimpen aan de IJssel zwaar gewond geraakt... toen vier jongens haar probeerden te beroven. Een onbekende vrouw heeft ingegrepen en daardoor erger voorkomen. De vier spraken het meisje op straat aan en zeiden dat ze geld wilden hebben. Ze sloegen haar en gooiden haar op de grond... Toen een vrouw zich ermee bemoeide, vluchtten de jongens. Het weer. De regen trekt geleidelijk weg. Morgen wisselen zon en een enkele bij elkaar af. In het weekend gaat de zon vaker schijnen. En vooral zondag is het zacht met temperaturen tussen 17 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Aan de verkeersinformatie Er staan geen files. Maar in Noord- en Zuid-Holland komt in de kust er ook plaatselijk dichte mist voor.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 Zijn je op de no altijd? Uh, nou ja, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two things. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Margarete Reintjes. Een heel goedenavond. Onze twee dingen van vanavond zijn... het gevecht van moslimjongeren in Syrië... en de geschiedenis van het sociaal akkoord. Nu, anno 2013, lijkt er weer een rond te komen. De NOS berichten vanavond als volgt. Als je achter me kijkt zie je in de gang van het college de onderhandelaars van werkgevers en werknemers die klaarstaan. En die wachten op het kabinet wat er op een gegeven moment komt. Ik kan er even kijken of ik ze even kan aanschieten. Meneer Heerts van de FNV, het feit dat u nu het kabinet ontvangt, betekent dat dat er inderdaad een akkoord is tussen werkgevers en werknemers? Ja, tussen werkgevers en werknemers is er een akkoord. En betekent dat dat daar moeilijke onderhandelingen met het kabinet volgen of verwacht u daar vanavond uitsluitsel over? Daar verwachten wij uit te komen. Nou, we zijn benieuwd. Goedenavond, parlementair journalist Max van Wezel. Goedenavond. Ja, Werkgevers, werknemers zijn eruit, maar nu dus in overleg met het, uh, met het kabinet. Uh, zou jij niet ontzettend graag daar achter die gesloten deuren zitten en erbij zitten? Ja, een heleboel journalisten ja. denk ik. Ik was gisteren in de wandelgangen op het Binnenhof... met een heleboel andere journalisten uh, achter het nieuws staan daar. Maar ja, daar gebeurde het dus eigenlijk niet. Hè? Dus daar was je afhankelijk van een spindokter of voorlichter die dan... Uh, je een beetje bijpraat en het was wel duidelijk dat er een sociaal akkoord kwam... Maar ja, waar ze nou precies zaten te, te vergaderen... en wat er nou precies gebeurde, dat, dat wist eigenlijk niemand aan het Binnenhof. Nee, nu zitten ze in een, in een school in Den Haag, hè? Ja, ze zitten. Het, het heeft wel meestal een beetje vaste plekken... zoals het gebouw van de Sociaal-Economische Raad aan, uh, aan de weg, Maar daar zijn ze nou juist met opzet niet gaan zitten... omdat journalisten daar natuurlijk voor de deur gaan staan wachten... in de hoop dat het daar is. Uh, ze hebben uh, kennelijk de afgelopen weken heel vaak... in. Utrecht ook gezeten, op het hoofdkantoor van het CNV. En, nou ja, vorige, bij vorige sociale akkoorden gingen we dan met z'n allen op zoek naar in welk geheim restaurant ze zaten. Ja, Je hebt leuk. ook een paar restaurants in de polders ja. waar ze heel vaak zitten. Ja. Ja. Weet jij iets? Want je hebt natuurlijk hé, in de loop der jaren heel veel mensen gesproken die bij die uh, bijeenkomsten gezeten hebben. Hoe gaat het eraan toe? Heftig? Heftige discussies, ruzies wel eens? Weet jij dat? Ja, heftig. Je moet je niet iets al te gezelligs bij nee. uh, voorstellen. En dat komt vooral uh, omdat de vakbondsleiders niet willen dat uitlekt dat het gezellig is geweest met de werkgevers. Dus je moet je dat ongeveer zo voorstellen dat de werkgeversonderhandelaars uh, zo joviaal en aardig en open mogelijk doen. Hm. En uh, vakbondsmannen als Ton Heerts dan heel erg grimmig terugdoen. <laughs> ja, zo hoort het. Ja, want zo hoort het. Het hoort strijdbaar te zijn... en het mag vooral nooit bij de achterban bekend worden... Uh, dat, dat het misschien best leuk is geweest. Nee, want dat is het ook heus wel eens, toch? Ja, ze kennen elkaar natuurlijk ongelooflijk uh, goed. Ton Heerts zit nog niet zo lang bij de FNV, maar wel bij de vakbeweging. Hij was vroeger weer vicevoorzitter daarvan bij de Bond van Militair Personeel. Hij is P van de PvdA-Kamerlid geweest... Geweest. En toen was hij ook al met de WW en het ontslagrecht bezig. Dus ze kennen elkaar uh, als een broekzak. Maar ze zullen toch altijd. Uh, nee, de vakbondsmensen zullen altijd doen alsof ze echt, uh, echt op de barricade hebben gestaan. Ja, nou hoorden we net Ton Heerts, Die, die klonk redelijk zeker van zijn zaken. Ja, we gaan eruit komen. Uh, leidt jou dat reëel? Is het zo dat het kabinet nog een heleboel dingen kan veranderen eigenlijk, of niet? Nou, dat zou ik ze niet aanraden. Want uh, zonder sociaal akkoord krijgen ze het CDA en uh, de ChristenUnie en de Tweede Kamer niet mee. En zonder het CDA en de ChristenUnie krijgen ze de Eerste Kamer niet mee. Ze moeten dus, wel. Ja, ze zijn echt de gevangenen van uh, de oppositie in de Kamer... Van, van de Eerste Kamer en van de sociale partners geworden. Jij loopt al een tijdje mee. Hoeveel sociale akkoorden heb jij al meegemaakt? Ja, ik loop vreselijk lang mee. <laughs> nou, het zit 1976, dat is griezelig lang. <laughs> um, nou, het, uh, het uh, eerste echt heel belangrijke akkoord... dat ik min of meer van dichtbij heb meegemaakt, is het akkoord van Wassenaar. Dat was in 1982 tussen Wim Kok, die toen voorzitter van de FNV was... en Chris van Veen, die toen werkgeversvoorzitter was. En dat is echt een heel historisch akkoord... Uh, Geworden. De, de vakbonden hebben toen wel met veel pijn natuurlijk en tegenzin eh, loonmatiging geaccepteerd in ruil voor arbeidstijdverkorting en meer verdeling van arbeid. En dat is een enorm suc uh, succes uh, geweest in de jaren tachtig de werkgelegenheid nam toe, uh, maar ook uh, de winstgevendheid van het bedrijfsleven nam toe. Dus dat, dat is eigenlijk uh, het akkoord waar iedereen nog met heel veel trots en nostalgie over praat in Den Haag. En daarna zijn er minder historische akkoorden gekomen. Ja, ze praten natuurlijk elk jaar. Er is najaarsoverleg en er is voorjaarsoverleg. En heel vaak uh, mislukt dat ook. De afgelopen jaren is het namelijk bijna altijd mislukt. Werkgevers en vakbonden hebben eerst slaande ruzie gekregen over versoepeling van het ontslagrecht. Dat is nu trouwens weer een van de dingen uh, waar ze over gesproken hebben. Uh, de vakbonden wilden daar echt absoluut uh, niks van weten. En nou ja, uiteindelijk is dat maar uh, de archiefkast ingegaan. Het kabinet heeft toen wel, om toch een ferme indruk te maken... besloten om de AOW-leeftijd te verhogen van 65 jaar naar op den duur 67 jaar. Uh, daar moest ook weer in de polder over gepraat worden dat liep ook uit op huilen en, en slaan en krabben. En uh, uh, ja, dat is toen eigenlijk ook mislukt. Dus uh, de, de laatste jaren is dat zeer onrustig allemaal gegaan in die polder. En wat verwacht je nu? Ja, ik vind het, uh, als dit allemaal doorgaat, is dit een uh, tamelijk historisch akkoord. Dat hoort wel in het rijtje van het akkoord van Wassenaar van 1982. En je hebt nog een beroemde uit uh, 1996, rapport over flexibele... Een uh, akkoord sorry, over flexibele arbeid is toen onder het Paarse kabinet uh, gesloten. Kok was toen zelf minister-president inmiddels. En ik vind wel dat dit in dat rijtje thuis hoort. Vooral omdat ze uh, eigenlijk het hele plan van het kabinet... Ja. om de WW in te korten uh, bij het oud vuil hebben gezet. Schud jij al die jaartallen zo uit je, uit je mouw eigenlijk? Nou ja, weet je, als je er zelf bij bent geweest... dan staat het toch wel behoorlijk op je, ja. op je netvlies, netvlies. Ik bedoel, ik ben daar niet binnen geweest... maar ik heb wel vaak in de kou gestaan buiten. Ja, die context, die weet je dan nog gewoon precies. Ja, dat is nou niet zo knap, hoor. Maar dat, dat is gewoon echt van... Uh, ja, je hebt er dicht op gezeten. En je, je weet nog voor welk verkeerd restaurant... we met z'n allen stonden te wachten. En, uh, ja, uh, je zei, ik doe mee sinds 76... Uh, in 1971, want ik heb ook eens even zitten kijken... Heel goed. Was, was de allereerste, het allereerste sociale akkoord. Wie heeft dat toen eigenlijk geïnitieerd? Nou, het, het hele idee van centraal sociaal-economisch overleg... bestaat eigenlijk al sinds de Tweede Wereldoorlog. Toen is de Sociaal Economische Raad in het leven geroepen... en de Stichting van de Arbeid, die eigenlijk een beetje... op de Sociaal Economische Raad weer lijkt... alleen dan zonder kroonleden van de regering erbij... Uh, je hebt dus eigenlijk al in de hele jaren 50... Heb je een heleboel van dat soort uh, centrale akkoorden gehad. Toen is het in de jaren 60, dat, dat was ook, ook zo'n gepolariseerde tijd... Hè, is het een tijd uh, mislukt. En ja, de traditie is dus in de jaren 70 en 80 uh, weer, weer opgepakt. Het, het heeft eigenlijk altijd zo gelegen dat uh, twee politieke partijen... erg voor dat soort uh, centrale akkoorden waren en voor polderen waren het CDA en de Partij van de Arbeid de VVD daar altijd een beetje wantrouwend naar gekeken heeft van uh, ja, wordt dat wel wat in die polder en dan krijg je niet allemaal hele slappe compromissen. Maar ja, uiteindelijk legt de VVD zich er dan toch wel bij neer dat dat gaat nu ook gebeuren. Maar ik begrijp dat dat polderen dus al veel veel ouder is. Nou, sinds de Tweede Wereldoorlog ja. is dat denk ik. Ja, en is dit, dit, de, deze manier van overleg met elkaar. is dat eigenlijk typisch iets van de polder van Nederland? Of doen we dat ook in andere landen in Europa? Nee, nee, nee. Nederland staat er echt beroemd om in het uh, buitenland. Het, het gekke is dat bijvoorbeeld Pim Fortuyn. die had dus echt een gloeiende hekel aan uh, dat polderen. Dat was een van de dingen waar hij tegen te keer ging. achterkamertjespolitiek. En uh, in het buitenland uh, staan we juist heel erg beroemd. Uh, Bill Clinton heeft nog een keer een uh, echt compliment aan Wim Kok uh, gegeven... voor uh, de manier waarop wij in Nederland... over sociale economische dingen met elkaar onderhandelen... Uh, het kabinet Kok heeft, uh, geloof ik nog eens, de Bertelmansprijs... dat is dan een hele beroemde Duitse prijs... Oh. voor uh, hoe je een land moet besturen... gekregen voor, uh, voor, voor dat poldermodel, voor, voor ons harmoniemodel. Ja. Dus we staan er in het buitenland echt, echt om beroemd, ja. Ja, um... Nou is het zo dat, jij zei net, het kabinet, Nou ze, ze moeten het wel slikken eigenlijk... want anders krijgen ze problemen. Maar we hebben natuurlijk ook nog de achterban van die werkgevers en die werknemers. Um, kunnen die eigenlijk nog een route in het eind gooien of is dat allemaal akkoord? Nou, ik uh, begreep uh, dat Ton Heerts echt met de vuist op tafel heeft geslagen gisteren... van, uh, van als jullie dit niet aannemen, dan ben ik weg... Die heeft gewoon uh, het mes op tafel gelegd, zeg maar. maar. Ja, maar dat kan ook wel eens misgaan, weten we. Uh, dat is wel eens misgegaan. Bijvoorbeeld mevrouw Jongerius deed dat ook voortdurend. Dat heeft ze niet echt overleefd. Uh, ja, hij heeft dezelfde bonden waar mevrouw Jongerius ook uh, ruzie mee had. Uh, ja, die staan hier heel kritisch tegenover. En dat, dat zijn Cabo en FNV-bondgenoten. Hij mocht eigenlijk geen uh, compromis sluiten van hun over de WW. Maar dat punt heeft hij dus gewonnen, kennelijk. Maar ook niet over de verlaging van de ontslagvergoedingen. En als ik het goed begrepen heb, heeft hij dat verloren. Heeft hij dat uit handen gegeven. En ja, daar zouden FNV-bondgenoten en Cabo wel eens heel lelijk over kunnen gaan doen nog. Heb jij nou bronnen die al het een en ander aan jou verteld hebben... wat wij allemaal nog niet weten? Ja, iets hoorde ik wel in die wandelgangen. Eh, nou, dat mag dat, mag. Nou, ja, dat kwam. Nou, ja, kijk, de skepsis zit een beetje bij de VVD en bij D66. En dat, dat waren de mensen die de afgelopen dagen... tegen parlementaire journalisten als mij... een beetje hun argwaan daarover uiten... of er niet, nou ja, of er niet hele waterige... Uh, compromissen uitkomen waar Rutte zich wel bij gaat neerleggen, maar die uiteindelijk niet zo goed zijn voor, voor het financieringstekort. Nee, want ze hadden grote plannen natuurlijk, hè? Maar er komt ja, daar niets komt, meer van terecht, eigenlijk. Nee, er komt heel weinig van dat stoere ja. regeerakkoord terecht. Weet je, nog in het najaar ja. dat, ze, dat ze met die beamer van uh, Wouter Bos allemaal uh, plaatjes op de muur zaten te toveren. En, uh, ja, het woonakkoord is anders gegaan, de zorgpremie is anders gegaan, de WW gaat nu anders. Uh, eigenlijk komt er van dat 3% financieringstekort op korte termijn niet zoveel terecht. En ja, dat zijn allemaal wel pijnlijke nederlagen voor Mark Rutte. En nou ja, wat je dus gisteren in die wandelgangen hoorde... waren spindokters van bijvoorbeeld de VVD... die al bezig waren de aftocht van, uh, van Mark Rutte te dekken, zeg maar. Ja, ja want is het een beetje een afgang? Nou, dat vind ik wel. Als, ja. je, als je de verkiezingen in bent gegaan met... Uh, ik beloof lastenverlaging en het wordt lastenverhoging... ik beloof uh, hervorming van de arbeidsmarkt en dat mag nu niet van de vakbeweging... Het, het rijtje nederlagen van Mark Rutte is binnen een half jaar wel heel erg lang. Ze zijn om zes uur met elkaar achter gesloten deur gegaan. Dus de, de sociale partners en dus het kabinet, onder andere Rutte... Uh, wat verwacht je nou? Komen ze eruit op, op korte termijn? Ja, ik denk dat ze eruit moeten komen. Ja. Daar, daarmee zijn de problemen voor Rutte overigens nog niet uh, uh, voorbij, want... Uh, over één ook heel belangrijke bezuiniging, namelijk op de ABBZ. Dus dan heb je het over bejaarden, de langdurige zorg, de thuiszorg. Uh, en daar is een hele grote bezuiniging op voorzien. Daarvan hebben werkgevers en werknemers gezegd van daar gaan we niet over. Dat moet het kabinet maar uitvechten met de heren en dames senatoren in de Eerste Kamer. Dus dat komt er in elk geval nog aan voor u. Ja, team. nog een heleboel staartjes. Hele het wordt een, staartjes. een spannende avond. Heel hartelijk dank, Baks van Wees. Weer een heleboel geleerd over de geschiedenis. Nou, heel fijn, daar doen we het. Voor, Precies. Ik. En uh, zodra ze er echt met z'n allen dan uit zijn, uh, dan, uh, dan komt er een persconferentie. En hier op Radio 1 zal die dan te horen zijn. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margreet Rijntjes. En dan nu Syrië. Uh, de grote vraag is of de gemeente Delft niet had moeten kunnen zien aankomen dat vier jongeren radicaliseerden en naar Syrië zouden afreizen. Nou, volgens de burgemeester van Delft, dat is Bas Verkerk, is dat niet zo. Uh, we spraken van vier jonge mannen. Die uh, wat extreem religieus uh, gedrag vertoonden in hun kleding en in hun levenshouding. Uh, dat is doorgegeven op door politie. Dit wil niet zeggen dat er onmiddellijk sprake is van uh, radicalisering en uh, het uitreizen naar Syrië om daar te gaan vechten. Die relatie uh, is toen niet gelegd. Uh, was denk ik ook niet aan de orde. Uh, het heeft zich heel uh, ja, in het verborgene voltrokken. Ja, zei de burgemeester dus van Delft, Bas Verkerk. Uh, goedenavond Ibrahim Wijbinga. Goedenavond. U bent straatwerker in Amsterdam, u bent zelf moslim. Ja. Uh, u heeft ook veel contact met jongeren die dan ja, wellicht de potentie hebben om te radicaliseren. Uh, en u zegt ja, die gemeente Delft die had dat wel degelijk kunnen zien aankomen. Want wat hadden ze kunnen zien dan? Nou, Ten eerste is er een brief geweest in 2008 uh, van de minister aan alle burgemeesters... om uh, goed te kijken wat er in hun gemeente speelt en met name binnen de moslimgemeenschap. Dus dat is één boodschap die er toen al is meegegeven. Er zijn verschillende trajecten uitgezet bij verschillende gemeentes over polarisatie en radicalisering. En hoe moet je dan kijken? Nou je ja, je, je Laten we eerst beginnen om, om te kijken dat hij onder andere ook de televisie laatst had kunnen volgen. En had hij zeker twee van die jongens die uh, uit Delft kwamen, die, daar, die ook in Syrië zijn gesneuveld, had hij ze gewoon kunnen herkennen bij uh, verschillende manifestaties. En dan kunnen dat kunnen herleiden van hé, hey, die jongens komen uit Delft. En misschien moeten we wellicht dan alleen maar observeren en alleen maar ter kennisneming aangeven dat die jongens in Delft wonen... Mm -hmm. ze met ze het gesprek aangaan. Ja, want zij waren ze waren op televisie te zien en, en ja. uh, hadden heftige taal. Geradicali geradicaliseerde taal, voor uw gevoel. Ja, niet alleen geradicaliseerde taal... maar ook uh, hebben ze zich ook gemanifesteerd bij verschillende debatten... en gewoon ook debatten verstoord. En uh, mensen min of meer ook bedreigd. Uh, ook kamerleden die ook uh, tijdens de verkiezingen... ook uh, zijn beveiligd door met name die splinter, die sharia voor, uh, voor Holland-type is. Ja, en dat was de entourage waar de, waar de burgemeester van Delft nou over spreekt. Want deze jongens zijn dus vertrokken naar Syrië? Uh, die vier wel, ja. ja Maar de uh, burgemeester van Delft zegt ja, uh, het gebeurt ook heel vaak in het verborgenen. Nou, zij zochten toch wel heel erg YouTube op. Uh, zij, zo, uh, zij zochten toch wel heel erg de media op. Ondanks dat ze een splinter uh, zijn, en nog steeds zijn hebben ze toch. Uh, ja, is, is, is het wel gelukt wat ze hebben willen bereiken? Is, ja. uh, is die massale aandacht voor die sharia. voor uh, Belgium, sharia voor Holland. Uh, behind bars, uh, dawa dat soort. Uh, obscure clubjes. hebben ze maximale aandacht. Gere gerealiseerd. Maar dat is niet altijd het geval. Hè? Ik bedoel, het is niet zo dat. alle kinderen of alle jongeren. die radicaliseren ook zo expliciet dat doen. Het gebeurt vaak ook wel in het geborgenen. Bijvoorbeeld, wat ziet u dan als. als, als nou, kijk, het raadver. meest geboren als je dan echt hebt over voorbeelden, dan denk je dus aan Mohammed B. Uh, onder andere die uh, redelijk anoniem uh, was. Uh, je denkt ook uh, zeker ook aan de, de Hofstadgroepleden. Maar deze jongens, waar we het nou over hebben, mm -hmm. zoeken de media op. Ja. Uh, spreken boodschappen in op YouTube die worden gekeken door, door 2000 of 3000 mensen. Dus ja, als je dan burgemeester bent en je zit in Delft, ja... Uh, dan zou ik toch wel even gaan kijken, politie, jongerenwerkers, leraren... Wie, wie zijn die gasten? Ja. Maar als we het breder trekken, hè? want u zegt, nou, in dit geval was het obvious Het was gewoon heel duidelijk, want iedereen kende ze... en ze hadden gewoon beter moeten opletten. Ja. Uh, u bent straatwerker in Amsterdam en probeert dit dus te voorkomen. Hè? Dat, dat, dat jongeren ja. en uh, sowieso als het gebeurt, ze in beeld te hebben. Ja. Uh, u noemde net Mohamed B. Die, die, daarvan is bekend dat hij van die huiskamerbijeenkomsten heeft ja. gehouden. Wat weet u van die dingen? Hoe, hoe dichtbij dat soort groepen bent u? Nou kijk, het gaat niet... Op. In de zin van hoe dicht sta je op die groepen? Nou, ik ben moslim. Ik bezoek moskeeën. En ik bezoek ook een hele hoop bijeenkomsten. Dus ik ken ook van die jongens die, uh, die daar zijn losgegaan. Er zijn ook gesprekken meegevoerd. Niet alleen ik, maar ook imams. Maar wat mijn werk eigenlijk inhoudt. Kijk, ik werk in Amsterdam Nieuw-West. En ik probeer jongeren te helpen. Uh, op verschillende uh, leefgebieden. En dat kan zijn uh, onderwijs, uh, politie, uh, werk en dat soort zaken. En wat, wat mij gewoon opvalt. En dat is dus wel. Iets van waar ook een gemeente ook een taak ook in heeft van dat er wel een, een waar zij dus op stoelen is dus dat zij geïsoleerd raken dat ze niet een baan krijgen dat ze met justitie al vaak in problemen zijn dus da daar zit een hele ondergrond aan vast waarbij radicalise radicalisering of criminaliteit twee takken zijn. Ja. U daar probeert moet je op het dus u probeert het dus te voorkomen dat ze geïsoleerd raken. Ja, Precies, ja. precies. want kijk als je helemaal geïsoleerd bent dan kun je dus in de klauwen komen van criminelen. Maar je kan dus ook in de klauwen komen van radicale opvattingen. Ja. Dat je denkt van nou die samenleving moet mij niet. Uh, een ander mens die gaat uh, zich organiseren. Die gaat bij een politieke partij. Ik geef uh, even het voorbeeld van de PVV. Die organiseren zich daartegen. Maar Deze jongens die denken, hé, hey, luister. Iedereen die, uh, die kotst ons uit. We gaan lekker onze eigen plan trekken. En de moslims die uh, allemaal wel mainstream mee willen gaan, ja, daar, daar, daar, daar, daar scheiden wij ons vanaf. Ja. En zoeken, wij gaan zelf onze eigen boodschap gaan wij maken. Dus en ja, die toegang hebben ze tot internet, et cetera. En um, u zegt: we moeten dus voorkomen dat ze isoleren. Want dan gaan ze misschien de verkeerde kant op. Maar wat voor signalen kunt u opvangen? Zodat je kunt zien dat iemand juist dat iso isolement krijgt. Nou ja, Wat ziet u? Gedrag? Nee, uh, nou, het kleding. is niet alleen gedrag, maar het is ook het discours waar we hier ook in Nederland in leven. En daarom zeg ik ook wel, van, het is niet alleen Syrië. Het is al jaren al aan de gang dat er een bepaald discours is te, uh, tegen moslims. Mm -hmm. uh, u doet en een houding. Ja, een houding, maar ook de, de politieke tak daarvan ook. En voor een hele hoop jongeren is dat af en toe ook twee of drie stappen te hoog. Maar die zijn daar wel mee bezig. Snap je? Die zijn daar wel mee bezig. Alleen uh, de uitingen, hoe zij zich uiten, daar is dus geen grip op. Nee, Maar wat merkt u? Want u probeert het te zien en te zorgen dat het goed met die jongens gaat. Dus waar, waarvan denkt u als u het ziet? Hé, hey, nu moet ik aan de bel trekken. Of nu moet ik naar die jongen toe om te gaan praten. Nou, bijvoorbeeld ook als, als, als, als ze zich echt gaan afscheiden... Uh, van de samenleving en echt op een gegeven moment... een strikt orthodoxe vorm van islam probeert te hanteren. En ze zich ook van de orthodoxe uh, imams afscheiden. En dan heb je zoiets van, hey, nou heb je echt te maken met de splinter. Want je, ik heb helemaal geen uh, mening over... als mensen liberaal moslim willen zijn of orthodox moslim willen zijn... Het is allemaal mogelijk. Al die smaken die heb je hier in Nederland. Mm -hmm. Maar als mensen zich ook nog een keer van die orthodoxe islam uh, nog een keer gaan afse, uh, afspitsen. En ook die imams eigenlijk gewoon belasten ook op, op, uh, op, de, op, de, op YouTube, et cetera. En dan op een gegeven moment gaan zeggen van ja luister, ook die man is een bewijsprekend afvallige. Mm -hmm. En wij moeten nou echt, de, de ware moslims moeten wij zijn. En al die moslims die zijn allemaal onder druk van de AIVD en uh, van de gemeente. En die praten een bepaalde islam aan die, die de gemeente goed vindt. Ja, kijk, ja. dan hebben we iets van... Ja, daar, moeten we, ja. daar moeten we echt op infotussen. Maar dat zijn weer duidelijk, hè? dat zijn weer uitingen op, op YouTube. Maar... Ja, maar ook, ook, ook gewoon een moskee. Ik bedoel, ja, ja. Marcouchi heeft niet voor niks... een glas water over zijn kop heen gekregen. Mm -hmm. uh, Tofik Dibi heeft niet voor niks... Uh, tomaten uh, in zijn gezicht gekregen. En, en uh, dat hij bedreigd werd, et cetera. Ja. Het gaat er echt over hele serieuze uh, jongeren... Stil... Die, die, die, die, die uiten. En niet alleen willen uiten, maar de, het ook gaan omzetten. En heb ik vorig jaar al voor gewaarschuwd. Ik ben zelf bij die debatten geweest. Ik zeg, dit gaat mis. Ja, want u ziet dat, hè. bijvoorbeeld u bent bij zo'n bijeenkomst... en uh, meneer Marcouch, uh, Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid... zelf moslim, krijgt water over zich heen. Ja. Uh, wat doet u dan vervolgens? Nou, laten we zo zeggen, wat ik dan doe... is dat ik ook observeer, en ook met mijn mede-moslims... dat het nou in de moskeeën niet... 1, 2, 3 meer kan om, gewoon een, om die man uit te nodigen. Daar moet je nou beveiliging voor, moet je daarvoor uh, En dat is in de moskee. Dus we kunnen intern kunnen we met elkaar niet over moslimzaken praten... Nee. omdat er jongeren zijn die bij wijze van nee, spreken handgemeen willen. ik, sorry dat u interrumpeert... maar die jongeren, die wilt u nou net op het goede pad houden. Dus die jongen, die is, daar gaat het niet goed mee... want die gooit water in het gezicht van meneer Marcouch... Um, die scheidt zich af van de, van de imams, schrijft dingen op het internet. Wat doet u dan? Kunt u daar iets in betekenen? Nou, ik kan uh, sowieso... Kijk... Het is, het is niet zo, kijk, als zelfs de redactie van Pauw en Witteman... zo'n jongen kan uitnodigen en gewoon een heel normaal gesprek mee kan aangaan... dan kan ik dat ook. Mm -hmm. Maar dan kan ook een politieagent. Doet u dat ook? Gaat u ook in gesprek? Ja, zeker. Ja. Ja, zeker ja. Want wat zegt u dan? Nou, Dan ga ik gewoon met ze praten en, denk je, en dan zeg ik ook... van, wat denk je waar, waar je mee bezig bent? Om daar mee te beginnen, van denk je dat het normaal gedrag is. Is het, is het ook volgens de islamitische leer ook goed wat jij nou doet. Hè? Want je moet ook elkaar, in, in, in elkaar respecteren. Van, is dat jouw achlak? Achlak is een, zeg maar jouw, jouw houding als, als moslim. Uh, uh, ben je daarmee eens? Ja, en dan breng je ze natuurlijk al een beetje al in, in, uh, in conflict met zichzelf. Omdat, ja, goed, er zijn ook manieren ook, hoe je met elkaar gaat debatteren. En als het zo is dat Marcouche uh, twee of drie meningen heeft die jou niet aanstaat over homoseksualiteit of wat dan ook. Of dat je volledig gaat meedraaien of dat je gaat stemmen. Want dat is er ook bij, bij sommige moslims die hebben zoiets van, jongens, Waarom stemmen jullie in hemelsnaam? Want uh, het, uh, uh, God heeft gewoon voor ons bepaald uh, ja. hoe het moet. Uh, maar, maar als zijn Marcouche ze... dat oproept, is Marcouche een afvallige. Maar als dus je gaat over hele al... serieuze dingen. Want als ze dan al in die staat verkeren... Ja. zijn ze dan gevoelig voor, voor uw redelijke argumenten? Ze zijn altijd gevoelig om met elkaar de, het, het gesprek aan te gaan. Zo ik die jongens ook. Maar dat wil niet zeggen dat ze er iets mee doen. Nee. Dus wat dan? Wat moet er dan vervolgens gebeuren? Want nou dit ja, is nu wel de als... realiteit. Hè? Er zijn vier Delftse jongens die vertrokken zijn, waarvan er wellicht nu zelfs twee gestorven zijn. Ja, ja, ja. ja. Kijk, Wat moet er uh, gebeuren? Nou, dat is dus het ding, dat, dat ik zeg van ook gemeente, maar ook politie. Kijk even aan, van als, in hoeverre uh, dat je preventief kan opereren. Ik weet van een jongere die ik vroeger in begeleiding had in Eindhoven. Als de koningin in het zuiden van, uh, van Nederland komt, wordt die preventief van de straat afgehaald. Ja, maar dat is niet het, de denkbeelden uit zijn hoofd krijgen. Nee, nee. Dat is alleen maar de maatschappij beschermen. Dat is de maatschappij beschermen. Maar hij heeft daar wel, uh, die, die jongen in kwestie heeft, heeft daar toen wel reden voor gegeven. Dus het gaat wel over, over serieuze dingen. Hoe bedoelt u, Die heeft daar reden voor gegeven? Nou ja, hij heeft op, op internet heeft hij iets over de koningin gezegd wat, uh, wat niet kan. Ja. Maar goed, is er ook een manier om te zorgen dat ze niet radicaliseren? Want dit is aan het einde van de rit. Dit is, maar die, die, die, die rit, die, uh, die, die overstap, die kan heel snel gemaakt worden. Hetzelfde als met de jongens die in de criminaliteit komen. En ineens zit ze pot in de harde criminaliteit. Dus die grens is heel flinterdun. Mm -hmm. en, en denkt en, u dat u dan het verschil kan maken? Of de imam die he, gezien heeft. U zegt dat het soms om jongeren ik, die zich afscheiden. Zelfs ik, van een imam. Ik denk dat wij allemaal als, als samenleving daar een verantwoordelijkheid in hebben. En het begint bij het discours die in de Tweede Kamer plaatsvindt. Maar het gebeurt ook wat er gewoon op straat gebeurt. Elkaar gewoon aanspreken. En ook in de moskee, de moslims moeten elkaar kunnen blijven aanspreken. Marcouch moet in de moskee kunnen komen om zijn verhaal te vertellen. Tovik Dibi moet in de moskee kunnen komen om zijn, om zijn verhaal te vertellen... zonder beveiliging. Ja. En als dat niet kan, als we dat niet kunnen garanderen... nog even in de ijskast. Maar dan, is, dan wordt het ook heel snel ook een zaak van, van de politie... en van de burgemeester of de openbare orde. Want de openbare orde is dan niet gegarandeerd en dan moet de burgemeester ingrijpen. Is dat de oplossing voor uw gevoel? Dat is een van de, een van de instrumenten... die een burgemeester ja. in zijn gereedschapskist moet hebben. En wij zijn er voor, voor, voor de zachte kant. Ja, voor, om te zorgen dat ze zich wel geaccepteerd voelen... en dat en er misschien blijven werk praten. is... En, in gesprek blijven en zorgen dat er binnen de moslimgemeenschap dus ruimte is misschien voor hun vervelende emoties. Ja, maar ook voor de Nederlandse samenleving. Ze dus moeten zich wel kunnen uiten. en er valt. In, ik, bedoel, ik ben dus totaal op tegen dat, dat, dat die jongens denken van dat er hier helemaal geen ruimte is voor moslims. Want je kunt de vrijheid van meningsuiting kun je ontzettend oprekken. En daar moeten zij in leren hoe dat dan moet. Ja, en u helpt ze daarbij, gelukkig. Onder andere. Dank, straatwerker in Amsterdam-West, Ibrahim Wijbinga. En dit was hem, de uitzending van Twee Dingen van Max. Voor meer informatie en ook uh, uitzendingen terugluisteren... ga dan naar onze site en die is te vinden op dingen.nl. Morgen zit hier mijn collega Govert van Brakel. Die praat dan met Dick Tommel. Hij is oud-Kamerlid van D66 en oud-staatssecretaris van wonen. Nu is het uh, tijd voor BNN Today. Nou, jij hebt het wellicht ook over het sociaal akkoord. Jazeker, ja. wij wachten natuurlijk op de persconferentie Precies. En dan af en toe schakelen we even naar Den Haag... om te kijken hoe het er is bij het Mondriaan College... wat er al te vertellen valt, wie er allemaal al gesproken zijn. Uh, dus dat hoor je sowieso bij ons. En wij kijken uh, achter de schermen bij de Scientology-kerk. En dat zijn hele bizarre verhalen, kan ik je melden. Dat allemaal, maar eerst het nieuws van half negen. Dit is Radio 1. Premier Rutte en minister Asscher zijn nog steeds in overleg op een school in Den Haag over het sociaal akkoord dat de werkgevers en vakbonden hebben bereikt. Waarschijnlijk hebben ze nog een uur nodig. Premier Rutte zei bij aankomst dat een akkoord van de sociale partners van grote waarde is. Hij en minister Asscher toonden zich optimistisch. Ze wilden nog geen inhoudelijk commentaar geven op de voorstellen van werkgevers en werknemers. De Amerikaanse Senaat debatteert de komende weken over strengere wapenwetgeving. Republikeinen hebben nog geprobeerd het debat tegen te houden, maar een meerderheid van de Senaat wil wel praten over aanscherping. President Obama wil dat kopers van een wapen vooraf worden gescreend. Ook moet er meer geld komen voor scholen om zich te beveiligen. De kunsthal in Rotterdam gaat in juni vijf maanden dicht... voor een grondige verbouwing van zo'n vijf miljoen euro. Het wordt dan binnen zo aangepast dat er minder energie wordt verbruikt. Als de werkzaamheden achter de rug zijn... voldoet het gebouw ook aan de laatste eisen op het gebied van veiligheid. In oktober vorig jaar werden zeven schilderijen uit de kunsthal geroofd. Winkelbedrijf Blokker heeft zijn winst vorig jaar... met ongeveer een derde zien dalen tot 86 miljoen euro. Het bedrijf heeft ook ketens als Marskramer, Xenos en Intertoys. Ook de omzet daalde wijdt dit aan de grote onzekerheid onder consumenten... en de verhoging van de btw. En dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is anderhalf over half negen geweest. Goedenavond. Een nichtje van de leider van de Scientology Kerk. Die doet in een boek een schokkende onthulling over hoe kinderen in die secte opgroeien. En nog meer van dat soort verhalen. Straks na negen hoor je wat zij allemaal meemaakten. En in Den Haag uh, wordt er flink gepolderd. Um, het kabinet en de sociale partner zitten op dit moment nog bij elkaar. Het is wachten op de persconferentie. Wij schakelen zometeen naar Den Haag voor het laatste nieuws. Je kan natuurlijk meekijken hier in de studio. Uh, de webcam op radio1.nl. En dan zie je Luc, en dan zie je Jeroen... en dan hoor je Robert Blokland, onze filmkenner. We gaan het zo hebben over horrorfilms die zo slecht zijn... dat ze weer goed zijn. Ik zie Luc al glimmen ja. van plezier. Ja, dat Heerlijk, ik ja, hou jouw slechte horrorfilms. Fantastisch. Fantastisch, ja. Nou, en Robert Blokland, die weet welke je moet gezien hebben in, in je leven. Dat hoor je zo meteen. Mee twitteren kan natuurlijk altijd via hashtag BNN Today. Luc? Ja, klopt. Zo Zometeen Today's Topics na 9 uur. Uiteraard het belangrijkste nieuws van de dag... De soap rondom Ravel, Sylvie en Sabia. Er is weer een hoop gebeurd. En er wordt ook nog eens een nieuwe hoofdrolspeler geïntroduceerd. Zometeen meer. En verder een grote spijbelcontrole En de verkoop van Oranje Rommel. Dat gaat nog niet zo lekker. De, de, de, de mensen blijven een beetje afwachten. Dus uh, de verkoop. Uh, ja, die mag nog wel echt uh, van start gaan. Ja, en dat sociaal akkoord zit er ook in. Zometeen meer. Heerlijk hè? Ja, een sociaal kan akkoord. Niet wachten. Ja. Naar nou, vooral Bluken. <laughs> Jeroen Stamport. Yes, daar zijn we weer. Uh, na het geweld in de Champions League is het vanavond weer de beurt aan de Europa League. Kwartfinales, alle vier op één avond. Wat een luxe. Maar er is al eentje gespeeld. Ruben Kazant tegen Chelsea. Frank Wiedaard praat ons bij. Frank, uh, uh, Chelsea had uh, thuis 3-1 gewonnen. Ik neem aan dat ze de finale wel hebben bereikt. Ja, dat ging in ieder geval, Dat is wel zo hoor. Chelsea heeft inderdaad als eerste de halve finale bereikt. Dat ging ietsje minder makkelijk dan we misschien van tevoren hadden verwacht. Zeker toen na vier minuten Fernando Torres de 1-0 had gemaakt voor Chelsea. Dacht iedereen, nou dat uh, loopt allemaal wel goed af daar in het luzhniki stadion in uh, Moskou. Maar uiteindelijk werd het een kwartier voor tijd nog 3-2. Dankzij een bijzonder discutabel gegeven penalty voor Rubin Kazan. En vanaf dat moment dacht iedereen, nou dan wordt het toch nog even billen knijpen. Maar Rubin Kazan moest op dat moment nog twee doelpunten maken. En ze waren niet zo heel erg zorgvuldig in de afronding. De hele wedstrijd al niet. En Chelsea heeft het uiteindelijk relatief makkelijk gehaald. Trouwens met Nathan Ake in de basis, de oud-jeugdspeler van Feyenoord... die dus langzaam maar zeker doordringt tot de basiself bij Chelsea. Ja, dat is dus één wedstrijd. De andere beginnen zo meteen om vijf over negen. Welke drie zijn dat? Dat is Newcastle tegen Benfica. Mooi affiche. Benfica verdedigt een 3-1-voorsprong in Londen... met uh, nu, bij Newcastle Tim Krul en, en Anita in de basis... en bij Benfica Ola John... En de andere wedstrijd is Basel tegen Tottenham Hotspur. Dat werd in Londen 2-2. Dus dat wordt nog wel een hele uh, spektakelstuk. Uh, Basel, uh, met onder andere uh, uh, Joho. Park in de basis, oudspeler van uh, FC Groningen onder andere. En natuurlijk Jan Vertongen en Moussa Dembele bij Tottenham Hotspur... als bekende namen daar. En in een leeg stadion, want daar was nog een straf uit te zitten... bij Lazio tegen Venabatje. Die hebben ook al twee straffen gehad in dit Europa League toernooi... dus die weten hoe het is om in een leeg stadion uh, te spelen en door te gaan. Venabatje verdedigt in, uh, bij Lazio in Rome een 2-0-voorsprong... met Dirk Kuyt, verantwoordelijk voor de 2-0. De uh, laatste goal van Venerbahce. Uh, Fenerbahçe in de heenwedstrijd. Hij staat vandaag in de basis. Fenerbahçe, ja. die die andere club uit uh, Istanbul, Galatasaray. De coach ervan. Uh, Frank, nog even kort. Is uh, enorm uh, hard geschorst. Hè? Gestraft. Ja, ja, die is uh, flink gestraft. Afgelopen weekend was hij ook redelijk uit de band gesprongen. Moet je, mag ik wel zeggen. Als koploper. Op, uh, de, te, tegen de nummer laatst. Mersin Itmanjurdu. Als dat tegenstander. Is. En ja, je, je moet het allemaal maar even weten. En even zo op kunnen lepelen. In de rust was het 0-1. En uh, Kalatasaray had ook al rood ge gekregen. En dat vond uh, uh, meneer de trainer niet echt heel fijn. Dus die ging redelijk uit zijn plaat tegen de scheidsrechter. Samen met zijn assistenten trouwens. En uh, Fatih Terim heeft daarvoor negen wedstrijden schorsing gekregen. De competitie duurt nog zes wedstrijden. En de voorsprong op het Venerebatje van Dirk Kuit is vier punten. Maar Fatih Terim die heeft uh, niet alleen uh, een heel erg uh, enorm temperament, maar ook nog een grote mond. Want die zegt gewoon doodleuk daarna al zit ik op de maan, dan nog maak ik Galatasaray dit jaar kampioen. Oké okay, Frank, dankjewel. Sneijder voorlopig dus zonder coach. Sebastian Langeveld, doet hij mee in de Amstel Gold Race. De rijder van Orica GreenEdge is ziek geworden na Parijs-Roubaix. En atleet Hilde Kibet heeft alsnog een bronzen medaille gekregen vandaag. Op het Europees Kampioenschap Atlantiek in 2010 eindigde Kibet als vierde op de 10 kilometer. Maar omdat Inja Abitova is betrapt op doping, is de Russische uit de uitslag geschrapt. En Kibet reageerde emotioneel toen ze vanmiddag op de persconferentie voor de Rotterdam Marathon de bronzen medaille alsnog kreeg uitgereikt. Ja, ik ben heel blij en uh, het is heel moeilijk dat uh, je kan, uh, daar drie jaar later kan krijgen. En, uh, ja, ik ben heel blij dat uh, de training dat ik heb gedaan in 2010 uh, heb ik uh, verdiend. Kibet In tranen, uh, zondag doet ze weer mee en wil ze haar persoonlijk record verbeteren op de Rotterdam Marathon. Sport zometeen hier natuurlijk, de yes. Europa League en vanaf 10 uur op Radio 1. Dankjewel, Jeroen Stomphorst. Zometeen dus naar Den Haag. Voor het laatste nieuws over het sociaal akkoord... komen ze bijna naar buiten uit het Mondriaan College. Dat hoor je zo. Baby werd ontdekt bij Razorlight tijdens een open auditie. Ze zochten een vervanger voor een drummer die de band verliet in 2004. En toen werd hij ontdekt en nu is hij solo Andy Burrows, because I know that I can. Gaan we naar Den Haag. Eind van de middag lag er een sociaal akkoord... tussen werkgevers en werknemers. Op dit moment wordt dat akkoord afgestemd... met het kabinet in ROC Mondriaan in Den Haag. En dan was collega Peter van der Meerschout... ze zitten alweer, nou wat is het, dik 2,5 uur bij elkaar. En ze zijn er nog lang niet uit, hè? Nee, maar ze zijn nu wel even naar buiten gekomen. En dan staan ze uh, met z'n allen. En dat wil zeggen dus ook de, de woordvoerders van die uh, verschillende uh, deelnemers. Dat zijn de voorzitters van de werkgevers en de werknemersorganisaties. En ook nog een paar kabinetsleden. Ik zag net Jetta Kleinsman, de staatssecretaris mm -hmm. van Sociale Zaken ook even buiten. staan ze even een colaatje te drinken. Het lijkt erop alsof het nu bezig is met hem nog even schaven aan de tekst te lezen. En dan hop, klaar. Want de, uh, Het mag ook wel zo zijn dat er een akkoord uh, komt vanavond. Ja, dat is wel de verwachting in ieder geval. Maar eh, toch? Ja. <laughs> ja. Maar um, ik begrijp dat uh, voordat ze daar naar binnen gingen, toen was uh, Ton Heerst van FNV die was, uh, vrij optimistisch, hoorde ik. En uh, als je ja, die, die zaal weer van: nou ja, er moet echt nog wel onderhandeld worden. Daar lijkt het dus wel op dat dat gebeurt. Ja, nee, er is natuurlijk. Kijk, er is natuurlijk ook niet echt stilgezeten de afgelopen uren. Er is zeker nog gesproken. Maar, uh, kijk, een akkoord tussen werkgevers en werknemers is gewoon heel erg belangrijk. Want daarmee kan het kabinet, als zij dan ook nog instemmen met die maatregelen. Eigenlijk creëren ze daarmee een draagvlak voor de maatregelen in de Tweede en ook in de Eerste Kamer. En dan kunnen we weer verder. Want uh, er, is wel wat, uh, uh, er is wel wat aan de hand in de economie. De economie moet worden uh, vlot getrokken. Er moeten maatregelen worden genomen om uh, onze pensioenen veilig te stellen. Nou, dat de basis wordt in feite hier Gelegd. Maar daar zijn toch nog eventjes een paar, een paar uh, laten we zeggen punten en comma's... Ja. die nog eventjes uh, uh, gezet moeten worden. En dat doen ze op dit moment. En de verwachting is overigens, als ik zo zie dat ze hier op die balustrade... wij staan beneden te kijken naar mensen die daar allemaal een colaatje... of een glaasje zuur zitten te drinken. Um, uh, dus dat het is het nog heel eventjes duurder. Dan duiken ze allemaal weer terug uh, die zaal in. Lezen ze hem nog even en dan komen ze naar beneden. Dus de verwachting is dat het hier niet heel, heel lang meer zal duren... voordat we kunnen zeggen dat er een sociaal akkoord is. Een breed draagvlood dus... Tussen kabinet, werkgevers en werknemersorganisaties. En wat, is, wat verwacht jij dat de plannen zoals die vandaag al naar buiten kwamen. er zal niet heel veel daarop veranderen? Nee, en waar hebben we het dan over? Dan hebben we het over, um, laten we zeggen, het intact houden van de wijze zoals we nu uh, de WW kennen. Het wordt wel wat veranderd. Hè. De eerste twee jaar dat mensen, als ze werkloos worden, uh, blijven ze toch nog gewoon uh, dezelfde WW houden die ze nu hebben. Maar we gaan er ook voor betalen. Uh, dat kost ongeveer zo'n 10 euro per werkende per maand. Um, en in het derde jaar dat je werkloos bent, dan hangt het er een beetje van af onder welke CEO je valt. Maar de bedoeling is wel namelijk dat eigenlijk iedereen toch uiteindelijk gewoon nog recht houdt op drie jaar WW. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste punten die hier uh, naar voren zal komen. En voor de rest is afgesproken dat er een einde moet komen aan die, die wildgroei... Aan, aan, aan flexibiliteit, aan flexcontracten. Uh, dat mensen gewoon niet zeker zijn uh, wanneer ze weer volgende week uh, moeten komen opdraven. Er is uh, afgesproken, zo lijkt het in ieder geval, dat er geen nulurencontracten komt. Er komt een verbod eigenlijk op dat nulurencontract ja. in ieder geval in de, in de zorg. Nou, dat zijn gewoon een paar belangrijke punten die hier, waarvan nu al zeker is dat die in dat akkoord gaan staan. Goed, we houden het voor dit moment hierbij. Ook omdat de verbinding uh, nogal blabberd is. Maar als er nieuws is, komen we natuurlijk snel bij je terug. Dankjewel. Het is bijna echt lente. En dan halen de amateurs zoals ik de racefietsen weer tevoorschijn. Daan van de redactie die is zelf een halve prof. En die geeft je straks legale dopingtips uh, om harder te scheuren. En als je even naar onze Facebook gaat... facebook.com slash bnn today... vind je alles wat wij mooi en leuk en grappig vinden. Er was iets in de Het is hier. Ja, moordzuchtige clowns, duivelsuitdrijving en vooral heel, heel, heel veel gutsend bloed. Daarvan zullen horrorliefhebbers zaterdag weer smullen tijdens de jaarlijkse Night of Terror van het Imagine Film Festival. En het draaien ze dan vooral horrorfilms die zo slecht zijn dat ze eigenlijk weer ja, fantastisch zijn om naar te kijken. Nou, daarom heeft de filmkenner en horrorfan van Nederland... de grote filmkenner en horrorfan van Nederland, Robert Blokland... een mooie top drie gemaakt. Robert, goedenavond. Ja, hi, goedenavond, termijn. Ja, Jij hebt voor ons een, een top drie van, van echt hele slechte horrorfilms... die je gezien moet hebben samengesteld. Um, ik moet eerlijk zeggen, ik ken jou als een hele serieuze filmliefhebber. Ik had niet gedacht dat je ook zo'n enorme horrorliefhebber bent. Ja, maar ik hou alles je hangen zullen En af en toe moet je gewoon echt unwinden. Binnen het horrorzaam heb je ook goede en slechte films natuurlijk. Net zoals binnen de artistieke sector of binnen ja. de, de Oscar-winnaars. Maar van een hele slechte horrorfilm uh, word jij heel relaxed van. Daar unwind jij van. Ja, soms wel. Er zijn heel theorieën van psychologen dat mensen die films kijken... dat het eigenlijk gewoon psychopaten zijn... die door het kijken naar deze films uh, uh, ja, voorkomen dat zij uh, gaan ontsporen... Goed. Ik weet het niet. Misschien, misschien dat, ik, dat ik dat wel helemaal heb. Ik, ik ben blij dat je aan de telefoon hangt en niet bij mij in de studio bent, Robert ah, Snap ik. Snap We gaan ik. snel naar je top drie. De, dus de top drie van de allerslechtste horrorfilms die zo slecht zijn dat ze weer fantastisch zijn, die je gezien moet hebben. En op nummer drie op jouw lijstje staat de Nederlandse film Intensive Care. Hoezo is ja. dat? Dat is een film uit 1991 over een psychopathische arts die uh, bij een auto ongeluk gek wordt en dan vervolgens achter Koenroud, dat zijn nader dan niet aangaat. Dat is een, uh, ja, een soort soort. Ja, Parodie bijna op, op de Halloween-films, uh, de Flasher-films uit de jaren 70. Alles aan deze film is slecht gedaan. De, de, de, de, regie, de regie, de muziek, het verhaal, het acteren. Uiteraard, Koen, Koen, Koen Wouters, en het zijn geen acteurs. Het is echt hilarisch. Is echt hilarisch slecht. Het is vaak ook te zien op van die festivals met slechte films, toch? Ja, de Nacht van de Wandsmaak is die opgenomen in de, in de ja, ja, ja. Wij hebben even hoofdrolspeler Koen Wouters gebeld. Natuurlijk de, de zanger van Clouseau ook. Um, en we hebben even gevraagd wat hij ervan filmt... dat jij zijn film op de derde plek in jouw lijst hebt gezet. Sorry Koen, sorry. <laughs> ik vind dat een meer dan terechte plaats ik heb nooit een theaterstuk of een cd of een musical of een boek of noem maar op zo weten afgebroken worden tot het bot dan deze film ik zeg altijd je hebt zelfs geen joint nodig om, om u helemaal hilarisch plat te lachen met dit ding <laughs> ja, hij kan er zelf om lachen. Dat is dan wel I heel mooi. Ja, ja, ja, het is een horror om te lachen. Dus dan op naar nummer 2, Freddy vs Jason. Even een fragmentje. Welcome to my world, bitch. Ik should je, you, princess. The first time tends to get a little messy. <laughs> Freddy versus Jason. Wat, wat maakt deze film zo slecht dat je hem moet zien? Nou, het is, het is natuurlijk heel bizar dat je twee iconen uit, uit de horror series uit de jaren 80, uh, Nightmare on Elm Street en uh, Friday the 13, dat je zeggen tegenover elkaar zet. Het gebeurt wel vaker met films met, met Alien vs. Predator of uh, King Kong vs. Godzilla. Maar daar verliest uh, het concept helemaal kracht. Ze moeten het nou tegen elkaar opnemen. Uh, ja, want even, de... even voor de helder, helderheid, Freddy Krueger natuurlijk... Dat is een naar uit ja. naar Elm Street, is verbrand door de ouders en komt dan terug in de dromen ja. uh, van die kinderen. Jason Voorhees is een jongetje dat ooit verdronken is op Camp Crystal Lake toen de uh, kampbewaarders lagen te neuken. En hij is uh, uit zijn waterige graf herrezen om wraak te nemen. En deze films moeten ze tegen elkaar opnemen en dat wil je helemaal niet zien. Je wil helemaal niet, niet dat, dat, dat twee helden, dat die, dat die elkaar gaan afslachten. Dat, dat werkt gewoon totaal niet. Is hij eng? Nee, absoluut niet. Nee, maar later werden die soms ook gewoon meer voor de comedy gemaakt. Griezelen zit al lang niet meer bij in de laatste paar delen. Maar de, de film waar je het net over had, Intensive Care bijvoorbeeld... Uh, was die wel, met Koen Wouters en Nada van Nieuw... was die wel bedoeld om eng te zijn? Of? Het was absoluut de bedoeling om eng te zijn, maar dat werkte totaal niet. Omdat dat alle conventies van het genre werden zo uitvergroot... en zo slecht geparodieerd. Dat, uh, dat werkte totaal niet. Maar deze dus ook niet, helaas. Freddy versus Jason, maar wel vermakelijk. Want wat is het leukste eraan? Uh, nou ja, goed gaan toch kijken om meer films te zien van hun helden uiteindelijk ook al, ook al werkt het gewoon helemaal niet gaan we naar de nummer 1. de film die hij met kop en schouders boven uitsteekt en dus de echt de beste slechtste horrorfilm aller tijden is en dat is Plan 9 from Outer Space uit 1959. Star flying saucer saucer you mean the kind from up there yeah its counterpart it was shaped like a huge cigar Plan 9 from Outer Space want waarom is die zo abominabel slecht hij was echt gewoon, gewoon wereldwijd te boek als slecht film alle tijden. Ed Wood was ook slecht regisseur alle tijden. Dat was een, was een uh, travestiet die in zijn vrouwenkleren films regisseerde. Hij had geen enkel talent. Het had ook eigenlijk helemaal geen geld om in die films te maken, maar toch ging die maar door. Deze film gaat over aliens die de aarde overrompelen en iedereen verandert in zombies. En alles is van bordkarton. De, de, de UFO's hangen aan touwtjes. De, de, de graszerken, die, die, die, die, die wiebelen. omdat ze het van plastic zijn Van, van, van bordkarton eigenlijk. En het ergste is dat, dat de hoofdrolspeler Bella Lugosi, die overleed op een gegeven moment. Ja. En die werd vervangen door zijn eigen chiropractor die twee koppen kleiner was. Het, het ziet er niet uit. En, en dat maakt het zo fantastisch eigenlijk. Ja. Dat, die, dat die man zonder enig talent de film toch gemaakt heeft? Ja, ik heb hem gezien. Ik, ik heb vanmiddag nog even op YouTube gekeken en dacht ik. Ja, verrek, ik heb ooit uh, filmles uh, gehad uh, bij mijn studie. En dit is wel een, een erkende slechte film. Hè? Het absoluut erkende. Ja, hij wordt vaak heel vertoond omdat hij zo ja, legendarisch slecht is. En je moet er niet te veel van kijken. Ik bedoel, hij heeft meer films gemaakt, maar die werken dan net niet... omdat ze net niet genoeg over de top zijn. Dat, dat kan een heel groot verschil maken. Nummer drie dus, Intensive Care met Nade van nieuw Nummer twee, Freddy vs. Jason. En nummer één, Plan 9 from Outer Space. Maar hij heeft ook heel veel goede films met Ook heel veel films zonder bloed en, en hersens en ingewanden. Ja, maar deze moet je even altijd uh, deze moet je is, gezien het is, hebben. Het is, het is wel leuk, ja. Het is wel leuk. Robert Blokland-Griezelse, dit weekend. Hey, dank je hey, googelen op Lily Allen. Uh, dat wist ik helemaal niet, maar dat is leuk. Zij is de dochter van Keith Allen. Dat is een acteur en die speelt in twee van mijn lievelingsfilms. Namelijk Trainspotting en Shallow Grave. Leuk om te weten. Lily Allen, smile. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. Deze week was het proces tegen Raymond P. Dat is een spion voor de Russische KGB. En daarom vragen wij ons vanavond af hoeveel buitenlandse spionnen zijn er eigenlijk in Nederland. Austin Powers in de polder. Wij zijn kennelijk interessant voor het buitenland. Zeker zijn wij interessant voor het buitenland. Wist jij dat wij ontzettend goed zijn in het maken van delen van chemische wapens? Hoe sturen al die spionnen de gegevens door dan? Raymond P. deed het gewoon op USB-sticks en brillenkoker. Ik heb toch het idee dat als je hier in Nederland als spion zit van een buitenlandse mogelijkheid. dat je niet echt een James Bond leven leidt. Maar ik denk ook dat James Bond het voor alle spionnen verkloot heeft. Elke keer als zo'n spion in de kroeg zit. en zegt: ja, ik ben uh, spion. Oh, net zoals James Bond. Nee, ik uh, stuur alleen maar USB-stickjes in mijn brillenkoker door. Nog een het schijnt dat hij zo'n 10.000 tot 60.000 euro per jaar verdienen. Jezus, moet ik een maand voor werken. In Limburg wordt zondag de enige Nederlandse wielerklassieker verreden... de Amstel Gold Race. En zaterdag mogen dan de amateurs al het parcours op... voor de amateur-editie. Nou, voor wie niet uitgedroogd en doodop aan de finish wil komen... heeft Daan van onze redactie nog wel een paar goede tips. Hij is namelijk zelf amateur-wielrenner. En hij weet precies met welke middelen uit je keukenkastje... je fit de streep bereikt. Ik ben een amateur wielrenner. Dat betekent dat ik me natuurlijk vooral bezighoud met het rijden van rondjes om de kerk. En ook op dit niveau van het wielrennen wordt naar doping gegrepen. En dan niet naar de zwaar verboden middelen zoals EPO en testosteron. Maar vooral de huissteun- en keukenspullen. Dus de doping die je eigenlijk in elke keuken kan vinden. En het allermooiste is dat ze niet eens illegaal zijn. Kijk ik even in mijn uh, keukenkastje. De krachtige multi totaal vitaminepillen De gezuiverde visolie met omega-3. Hele vieze pillen. Maar ja, het zorgt er dan wel weer voor dat je hart beter gaat werken. Uh, dat je vetverbranding sneller is. En je schijnt er ook nog slimmer van te worden. Maar dat is bij weinig wielrenners uh, te merken. Volgens mij uh, gaat daar de bel. En dat klopt, want uh, ik heb een uh, pakketje besteld op internet. Dus dat zal wel zijn. Er zitten twee doosjes in. Een bruinwitte doosje Duur Vitam. Dat is uh, 300 milligram cafeïne. En dat zorgt ervoor dat het elk kwartier dat je een cafeïneboost krijgt. En in mijn koelkast uh, ligt het niet vol met uh, EPO-spuiten of bloedzakken... maar uh, al oude rode pietensap. Het schijnt uh, heel goed te zijn uh, ja, voor je hartslag. Het zorgt dat het meteen daalt. En uh, ja, daardoor heb je dan weer minder zuurstof nodig. Oh, dit is echt niet te drinken. Oh. In dit keukenkastje liggen de meest uh, belangrijke spullen. Dat is namelijk fleumiciel en aspirine. En dat dat zijn uh, zuigtabletten tegen vastzittende hoest. Maar als je dat dan weer samen met een aspirintje neemt... dan zorgt het ervoor dat de hoeveelheid zuurstof die je bloed kan vervoeren wordt vergroot. Dus eigenlijk hetzelfde effect als EPO, maar gewoon te koop bij elke supermarkt. De allerlekkerste doping, dat zijn gewoon... Feinchums. Als je de helft van zo'n pakje opeet, 300 gram ongeveer... dan ben je naast ontzettend misselijk ook ontzettend goed hersteld. Er zit namelijk proteïne in en dat zorgt ervoor dat je spieren herstellen. En wat ook belangrijk is voor een goed herstel... en dat staat weer in de koelkast, dat is chocolademelk. Chocolademelk zit vol met lactose. En dat zorgt er dan weer voor dat je beter herstelt... dus de volgende dag weer volle bak kan gaan fietsen. Al dus daan van de redactie. Luc, ja. uh, wat gaan we doen? Ook aangeschoven trouwens, Mick, onze misdaadman. Die is er altijd op donderdag. Nou, wat gaan we doen? Het, het, ja, het nieuws van de dag natuurlijk, hè? Nieuws van de dag. Rafael, Sabia, <laughs> Sylvie. Ik heb het hier allemaal gevolgd. Het is een enorme episch geen geen Ja, tuurlijk is er wel nieuws. Er is oh, altijd nieuws. Ja, er is bedoelt, zelfs een ik, nieuwe hoofdrolspeler ik, ja. in het verhaal gekomen. Zometeen ga ik vertellen wie ik, dat is. Heb de foto's gezien? Wat hij doet. De nieuwe Rafael. Filmpjes. Alles ja. heb ik meteen. En wat die smeer zei. Zeker. En wij gaan natuurlijk naar Den Haag, want het schijnt er nu aan te komen. Rond negen eindelijk komen ze naar buiten. Mondriaan College. Daar is een een sociaal akkoord met het kabinet. Tot zo.